De Nationale Libische Raad werd afgelopen dinsdag opgericht... door de oud-minister van Justitie, Mustafa Abdel Jalil. Hij is overgelopen naar de opstandelingen. Jalil benadrukte dat de Raad geen buitenlandse troepen in Libië wil. Hij hoopt wel dat de internationale gemeenschap een vliegverbod instelt... zodat Gaddafi de burgers niet meer kan bombarderen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle Nederlanders in Jemen aan... dat land te verlaten als hun verblijf daar niet strikt noodzakelijk is...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 Daar is Granado zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Bij een brand in een bar in Taiwan zijn negen doden gevallen... en raakten zeker elf mensen gewond. De brand ontstond door een vonkerregen afkomstig van de verlichting. Er was op dat moment net een optreden aan de gang. Hoewel de brand snel onder controle was, ontstond er grote paniek. De meeste slachtoffers vielen op de trappen in het complex. Daar werden diverse vertrapte lichamen gevonden. Volgens getuigen was de bar afgeladen vol...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 De sissende kakkerlak, die dankt zijn naam aan het geluid dat hij maakt als hij bedreigd wordt. De meeste insecten maken geluid door te vibreren, te klikken, te kloppen of te striduleren. Maar de sissende kakkerlak, die doet het een beetje zoals wij mensen het doen, door lucht uit zijn lijf te persen. Hij ademt door kleine buisjes die door zijn lijf lopen, de trageën... en door zijn achterlijf samen te knijpen... wordt de lucht ineens met een sterk sissend geluid naar buiten geduwd. Het is allemaal te horen en te zien op de expositie Singing Insects... die vandaag in het Natuurmuseum Nijmegen wordt geopend. Leuke weetjes ook op die tentoonstelling. Neem nou deze. Een Amerikaanse natuurkundige heeft ooit een wetenschappelijke formule bedacht... die de relatie legt tussen de omgevingstemperatuur en het chirpen van een krekel. Hoe warmer het is, hoe meer getjirp je zult horen. 110 chirps per minuut staat bijvoorbeeld voor 20 graden Celsius. Wilt u er zelf mee aan de slag? De wet van Dolbeer, zo heet hij, die, die staat op de site. En neem anders een kijkje in Nijmegen. Goedemorgen. Twee uur lang flora en fauna hebben we voor u in petto. Vogels natuurlijk, want afgelopen dinsdag gingen de webcams van vogelbescherming online. De Big Broeders zijn 24 uur per dag te, horen en, eh, te volgen en te horen ook trouwens. En we zijn nu al verslingerd. Iedere week zullen we aandacht aan ze besteden. Te beginnen met de grootste, de Oehoe. Maar ook een wereldprimeur. De webcams in een Vossenburg in de Oostvaardersplassen. En een andere primeur op vier wielen is nu hobbeldebobbel naar ons op weg over het bospraatje. Maar dat vertel ik u zo. Snel beginnen maar. Tot tien uur zijn wij vroege vogels. Het Presto uit de symfonie in F-groot van Jozef Martin Kraus. Ik kom nog even terug op die tentoonstelling Singing Insects... die vandaag in het Natuurmuseum Nijmegen wordt geopend. Um, ik liet een krekel en een sissende kakkerlak horen. En van het volgende geluid maken we een klein prijsvraagje. Welk insect is dit... Ik zal een beetje helpen. Het is net als de sissende kakkerlak... een insect dat geluid maakt door het uitpersen van lucht. Wie voor tienen een antwoord stuurt naar vroegevogelsedvara.nl... maakt kans op een prijsje, een exemplaar van het Merel Dagboek van Haai Wijnhoven. Hier hoor je hem nog één keer. Roofvogels en uilen. Ja, dat laatste, dat zijn natuurlijk onze roofvogels en uilen. Deze week gaan we in de serie roofvogels en uilen met Nico de Haan op zoek naar de slechte valk. Slechtvalken hebben een voorkeur voor steile rotswanden, maar met een zendmast of kerktoren nemen ze ook wel genoeg. Ik heb er zelf een op de kerktoren achter mijn huis. Prachtig. De toren van de Eusebiuskerk in Arnhem is sinds tien jaar de vaste overwinteringsplek van een paardje uit Lapland. Dat ontdekte Peter van Geneigen van de werkgroep Slechtvalk Nederland. En zelfs nu de toren in de steiger staat, hebben ze zich niet laten verjagen. Op een mistige dag gaan Jeannette Paramoor en Nico de Haan... en Peter van Genijgen een kijkje nemen in de klokkentoren. Poepsporen en prooiresten zijn er genoeg... maar laten de slechtvalken zich ook zien. Hier kwamen dus heel veel prooiresten naar beneden die die gegeten hadden. Want ze zitten hierboven dus? Hierboven op van die mooie ornamenten. Dat zijn ideale zitplekjes. Hè? En dan al die nisjes die je hebt... ze hebben hier dus altijd een plekje om uit de wind te gaan zitten... Dan kunnen hier fantastisch ver van zich afkijken. Als het niet zo mistig zou zijn, tenminste. Ja. Dus nou ja, dan vangt hij vanaf die toren prooi neemt hem mee terug. En dan wordt hij opgegeten. En de resten komen vaak hier terecht. Ja. Dus die heb ik nou een aantal jaren verzameld. En dan krijg je we wel een leuke indruk wat ze hier allemaal uitspoken. Ja. Ik denk dat er aan de andere hoek, daar zat hij vaker, hoor. Daar ja. We oh jee, moet ik, ik daarheen? Ja. Het is heel smal hier. Deze rondgang. Ja, Je zou zeggen, dan vind je hier nog wel wat. Maar hey, kijk eens een veertje. Ja, dat is wat. Een, een oud restje van een duif. Ja, daar liggen nog een paar oude veertjes. En daar ook... nou, wel. Ik zie hier een heleboel. Ziet dat nou, joh? Kijk naar nou, Nico. Heb je dit al gezien? Zeg je? Echt een soep hier. Ja, ik heb het gezien. Een hele berg veren ligt hier. In het water? In het water. Veel, ja, veel donkere veertjes zitten erbij. Dus niet allemaal duivenveren, ook andere prooien. Spreeuwen misschien. Het is moeilijk te zien, want het is, een beetje, ja, het is een soort veersoepje wat er ligt zoveel. Ja. Er kennelijk hier een prooi geplukt. Ik denk dat minstens de helft van de prooien die hier gevangen zijn, die trekken uitsluitend s'nachts. En dan, dan, ik heb hier s'avonds wel eens staan te kijken. En dan uh, in de trektijd, dan uh, zijn ze gewoon in het donker, zijn ze bezig. Dus ik denk dat van de rest van de prooien een heel groot gedeelte ook s'nachts gevangen wordt. En overdag zie je dan, dan zit hij hier een beetje lekker uh, te niksen. Hij houdt gewoon van zinzen. muziek volgens mij. Ja, dat is een Prachtig, Karol Jong. Hè? Ja, fascinerend, hè? want de meeste mensen denken, ja, zo'n slecht. Volk, je zit op de toren en ach, die eten we postduiven. een Ja. Maar dat zie je als je heel gericht onderzoek doet en je kijkt heel goed aan die prooien, is dat er een heel ander beeld uit voorschijn komt. Ja. Ja, ja? dit, dit zijn overwinterende valken, dus het zijn ook dus uitsluitend winterprooien. Als je bij de broedvogels gaat kijken, nou, dan vind je een heel ander uh, prooiespectrum. Dan is de trek voorbij, grotendeels. Dan heb je natuurlijk nog wel wat seizoenstrekken, en slaaptrekken, en voedseltrekken van spreeuwen. En dan uh, is het uh, gros van de prooie duiven en spreeuwen. Ja, en het heeft natuurlijk ook het voordeel dat als die jongen heeft, dan uh, zijn hier ook heel veel jonge postduiven. En een ervaren postduif die kan op het laatste moment even naar links of rechts schwenken en zo'n razendsnel slechtval ontwijken. Maar zo'n jonge postduif die is daar veel minder handig in. Dus als die jongen even hier een beetje ja, dan maken ze weinig kans tegen een ervaren slechtvalk. Dus, uh... Kijk, ondanks die stijgers ligt er nog een, uh, een ringetje van een postduif. Oh, ja. Hier ligt ook nog een verse veer van een oh, kiewiet. Dat begint nou weer een beetje. Dat is altijd zo uh, in deze tijd van het jaar. Ja. En dan vooral maart. Dan worden er aardig wat kiewieten gevangen. En ik denk dat het trekt dan, dat weet jij misschien beter niet. Jawel, ja, juist in maart zie je overal, als je een beetje oplet... overdag van die kleine groepjes kievieten, vrij hoog overkomen. Een hele andere patronen als de rest van het jaar. En dan zie je zo'n kleine groepjes allemaal noord- en oostwaarts vliegen. En die zullen ook wel op torenhoogte langskomen. Die, die vliegen echt niet zo hoog. Nee. Dus hij hoeft alleen maar horizontaal even een uitval te doen... en uh, meneer of mevrouw zit te eten. Ja. Is dat ook de reden waarom ze bijvoorbeeld op een toren zitten... of op een lichtmast of hè, dat soort plekken... Ja, slechtvalken jagen in de vrije ruimte. Hij kan geweldig snelheid maken dan. Want hij jaagt op verschillende manieren. Hij kan natuurlijk gewoon een prooi slaan en die meenemen. Maar een andere strategie is dat je zo snel naar beneden duikt... dat je die prooi een klap geeft... waardoor hij uit zijn evenwicht raakt, tegen de grond smakt... en hem ook kunt ophalen. Dus hij heeft verschillende tactiek om uh, uh, zeg maar prooien te bemachtigen. Het gaat altijd hard. Ja, Ik heb wel dus een filmpje heeft, uh... van gezien dat hij echt als een kanon met... Ik geloof wel 300 kilometer per uur naar beneden komt. Of het is van boven met een, met een gigantisch uh, harde stoodduik. Mm. Of in een horizontale achtervolging. Maar dan gaat het nog, denk ik... Uh... Ik weet niet, ja. hij haalt makkelijk een postduif in die zijn best doet om weg te komen. Het is een hele stoere grote valk. Hè. Ja. Het is een van de grootste valken die we hebben. En uh, ze kunnen vanaf een kilometer afstand op een gegeven moment wel een bepaald prooi uitzoeken. En als ze dan vrij hoog vliegen, dan kun je je voorstellen... als ze dan zo'n lange duik naar beneden maken... dat het een geweldige snelheid dat het steeds harder oploopt. Ja. Vertel eens, hè, want hier zitten dus een mannetje en een vrouwtje. dus Het vrouwtje zit hier al tien jaar, geloof ik. Ja, en het mannetje ook. Maar van haar weten we dat ze hier in jeugdkleed kwam... En dat ze aan de rechterpoot een, uh, een ringetje had. Ja. Toen bleek ze dus uit, uh, uit Lapland te komen. zweeds Lapland. En dan ter hoogte van de Poolcirkel, ergens tegen de Finse grens. Maar ze komt dus elke keer weer naar deze plek. Ja, ongelooflijk. Dus ja. dan in de, in de taiga, geboren op een rotswand. En dan zwint dus op een uh, kerktoren gaan zitten die s'nachts verlicht wordt midden in de stad. Ja, want ja, dat zijn natuurlijk rotswandvogels eigenlijk, Ja, het zijn, zijn rotswandvogels. In Nederland hebben we uh, nou, vroeger ook wel slechtvalken gehad, zeg maar. Ja, in 1960, 70 waren ze eigenlijk helemaal verdwenen. Met name door die DDT uh, ja, gebruik hè, die, die gifstoffen in de landbouw. Die werden vooral ook veel in duiven aangetroffen. En ja, als je veel duiven eet, krijg je veel gif binnen. En uh, gingen de eieren kapot, waardoor er, uh, ja, de, de slechtvalk eigenlijk bijna uitgestorven was. En die is nu, ja, is de successtory. In Europa hebben we meer dan 10.000 paar slechtvalken. En in Nederland uh, nou ja, zijn we over enkele jaren nog 100 paar. We zitten nu tegen de 90 paar aan, dus dat is fantastisch. En dat komt alleen omdat we nu geen DDT meer gebruiken? Ja, we, maar ook nog andere maatregelen. We hebben natuurlijk natuurontwikkelingsgebieden gekregen in Nederland. En die trekken erg veel vogels aan. En uh, uh, ik, weet, ik ken een aantal situaties waarbij uh, de slechtvalk zo ongeveer, zeg maar, vanaf de toren op zo'n gebied kijkt. Je hebt bijvoorbeeld de IJsselcentrale daar bij Zwolle. En aan de overkant Doen, waar het bij Hattem, is een heel nieuw natuurontwikkelingsgebied. Nou ja, hij zit gewoon naar zijn maaltijd te kijken. Of naar beneden te gaan. en Het wemelt er altijd van de vogels. Ja, over bekijken gesproken. Ik zie nog helemaal niks bewegen. Zitten ze er wel? Nee, dat zal, uh, dat zal niet meevallen. Je kunt niet heel ver kijken, hè? Nee. Dus je maar je, op... je moet hier eigenlijk al ja. die... Uh... Ja, het is mistig inderdaad. Maar zitten ze hier normaal gesproken overdag wel dan? Ja, als ze ja. van zich af kunnen kijken wel. Ja. Maar nu, nu kunnen ze beter in de uiterwaarde gaan zitten. Hoe ver moeten ze kijken dan? Een paar kilometer. <laughs> echt waar? Ja, ze, hebben echt, ze, ze, ze kiezen hun doelen op grote afstand. Ja. Die dan niets vermoedend rondvliegen, want ze moeten er toch van de verrassing hebben. En een, zoals een kilometer? Ja, het, het lijkt allemaal uh, wel uh, heel overzichtelijk als hij zo aankomt vliegen. Maar als hij natuurlijk met grote snelheid zijn prooi nadert... Ja... Dan moet je toch van de verrassing op die manier hebben. Dat die prooi het te laat in de gaten heeft. En te laat zijn, zijn, zijn ontsnappingspoging inzet. En het is heus niet zo dat je als slechtvalk elke keer als je even wegliegt gelijk uh, een prooi te pakken hebt. Er zijn soms wel tien of meer pogingen voor nodig om uh, succesvol te zijn. Uh, hij kan enorme prooien aan. Zelfs blauwe reigers kan hij uit de lucht slaan. Dus uh, daarom werd hij vroeger ook in de valkerij veel gebruikt. Want dan gingen ze in de buurt van zo zo'n reiger liet je zo'n valk los. Want dat was natuurlijk een spectaculair schouwspel. Als slechtvalk een blauwe reiger pakt... In de lucht, vliegend. Ja. En dan de hoge vlucht, noemen de valkeniers dat geloof ik. En dan de havik is een lage vlucht, maar daar weet ik niet zoveel van. Maar vrije ruimte, dat geldt voor de slechtvallen. Ik wil ze nou toch wel zien eigenlijk. Gaat dat lukken, denk je? Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt. Omdat ja. ze... ja, ja ze zitten, Als ze hier niet zitten, dan zitten ze ergens in de uiterwaarden. En uh, dan moet je natuurlijk op grote afstand gaan zoeken. Voorlopig uh, zie ik alleen maar mist. <laughs> we gaan de mist in. ja missed him. Nigel North speelt muziek van John Dowland. Team, team. Uh, ja, in Nederland zijn we kampioen weggooien. En dat is verschrikkelijk zonde, want veel kapotte spullen zijn na een eenvoudige reparatie gewoon weer te gebruiken. En daarom organiseert Martine Posma al ruim een jaar het Repair Café in Amsterdam. Ze zijn ooit bij ons in de uitzending een beetje begonnen. En dat is zo'n succes dat vandaag de Repair Bus Tour... Begint en ik loop even naar de bus, want er staat hier een bus voor het kapitaal. Ja, de motor mag wel ja, uit. Hier hotse knots hier aangereden over het, uh, over het bospad. Uh, Martine Post, maar kom even uit de auto. En er staat hier een busje voor het kapitaal nu. Repair Café. Repair weggooien? Mooi niet. Martine, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik zei net al, uh, anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met het Repair Café. Ja. Je bent toen nog in vroege vogels geweest. Even heel kort, wat was nou de gedachte? Achter dat Repair Café, wat was dat precies? Uh, het idee is dat we uh, veel te veel weggooien. Ook dingen waar bijna niks mis mee is. En die uh, na een eenvoudige reparatie weer uh, prima bruikbaar zouden zijn. Maar dat, je, uh, uh, dat het heel moeilijk is om een reparateur te vinden. Dus je kunt wel iets willen repareren. Maar waar ga je naartoe met een, uh, een, een broodrooster of een staafmixer of een lampje... Uh, het zijn dingen die zijn te klein om ze echt te laten opsturen naar ja. een, uh, een, uh, ja, naar een uh, repareerbedrijf. Dat wordt ook veel te duur. Dus jullie dachten een café? Ja, gewoon uh, de deskundigen erbij. Mensen komen zelf met hun spullen. En dan kun je onder leiding van of met hulp van de deskundigen dat zelf uh, leren doen. Ja, een kopje koffie erbij of een, een, een biertje. Ja. <laughs> Zo ging dat dus in het repair. En wat was, uh, wat was het gevolg toen van, die, van dat eerste repair café? Nou, het was een uh, groot succes. En het gevolg is geweest dat we in Amsterdam dat nog een uh, stuk of tien keer hebben georganiseerd, vorig jaar. En dat heeft weer zoveel enthousiasme in het hele land uh, teweeggebracht dat er nu overal in het land clubjes zijn en groepjes die dat ook willen gaan doen. En die komen naar mij toe. En uh, die vragen, heb je niet wat tips of kun je niet een keer langskomen? Dus uh, ik dacht, ik moet daar wat mee. Ik moet ja. aan die vraag uh, kunnen voldoen. En uh, toen heb ik een project bedacht waarbij wij uh, vanuit Amsterdam uh, ondersteuning kunnen verlenen aan lokale groepen die dat willen organiseren. En, en dat gaan jullie doen? Mogen we, Ja, ik onderbreek je even. Mogen we even om de bus heen lopen? Want dat gaan jullie doen met de bus. Kan die ook open? Ja, zeker. De bus kan open. Ja. Er, zit, uh, <laughs> er zit allemaal gereedschap en reparatiemateriaal in. Ja. En... Want wat, wat, is het, wat ga je doen met de bus? Uh, we gaan uh, nu vandaag naar Apeldoorn rijden. En uh, daar is een lokale Transition Town groep. Die heeft een, uh, het plan opgevat om, om vanaf nu maandelijks... Ja, een Transition Town, dat zijn steden die duurzamer willen. Hè? Die ja. Uh, ja, beter met ja. hun bronnen om willen gaan. Ja. En met hun, ook dus hun spullen die kapot zijn en ze ja. misschien willen repareren. Precies, ja. Dus die zijn heel erg enthousiast over, uh, over repareren en over het Repair Café. En uh, wij gaan vandaag dan uh, naar Apeldoorn. Daar hebben ze een, uh, het plan om dat echt structureel elke maand te gaan doen. Wij komen nu voor de eerste keer... Uh, erbij als uh, extra attractie, zeg maar, ja. uh, met de bus. En uh, daarna gaan zij het uh, volgende maand uh, uh, zelf doen. Ja. Jullie kunnen dus mensen helpen om uh, dingen te repareren. Ze, ze moeten natuurlijk wel te repareren zijn. Ik trek even de, de deur aan de andere kant open, want hier zit Theo, begreep ik het? Theo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, wat mogen mensen nou, want u bent, uh, u bent van beroep... Manische van alles. Manische van alles. En ik begreep ook handig met uh, elektronica, hè? Ja, een beetje, een beetje wel. Ja. ja. Maar het is heel simpel hoor, elektronica. Oh. Uh, nou, maar de meeste mensen vinden het heel lastig. En daarom zit u natuurlijk in de bus. U gaat vandaag naar Apeldoorn. Wat mogen mensen nou naar u toe brengen om te, te laten repareren? Nou, bijna alles wat huishoudelijk is, daar kan je mee komen. En ja, we moeten natuurlijk kijken of het te oud is of dat het uh, echt kapot is. Dan kunnen we er niks meer aan doen. Ja. En hoe gaat het dan? Lever, levert men het bij u in en ze, zeggen ze nou tot vanmiddag ik kom het om, uh, om vijf uur halen? Of uh, hoe gaat dat? Nou dan kunnen ze het om vijf uur het halen, maar het is niet gerepareerd. Oh. het, is een, het moet er even bij blijven. Hè? De bedoeling is dat we dus die mensen wat bijbrengen. En dat is eigenlijk het, uh, een beetje dat we zeggen van nou Nederland repareert weer een beetje. Nederland, Nederland gaat het weer doen? Ja, nou repaircafé doet het hè. Ja, maar... Uh, dus u geeft eigenlijk les? Ja, een beetje wel. Het is ook heel simpel. Uh, elektronica gaat op rook. Als de rook eruit komt, ja. dan doet die het niet meer. Dus dan weet je die stuk is. Dus het is eigenlijk heel simpel. <lacht> ja, als de rook eruit komt, dan moet je ook heel hard wegrennen. En hier achterin zit Marianne. En wat, wat, wat gaat u doen? Uh, rits inzetten, zomen, knoop aan Kleding verstellen. Ja, ja. En heeft u dan van... Al komt u even de bus uit? Laat u ook nog even zien. Want u gaat dus naar dat Repair Café, dat is gewoon een cafeetje waar mensen wat kunnen, kunnen drinken, kunnen gebruiken. En u heeft zelf al, wat heeft u dan bij u om de mensen te helpen? Een naaimachine, een naaidoos, met alle, alle stropen eraan eigenlijk, alles ja. zit erin. Ja. Dus uh, ja, je kan alles maken waar ze mee komen. Ja. Martina, als het dan aanslaat he, in Apeldoorn, ze zeggen, nou dat was een hele leuke middag, hoe, hoe gaan ze dan verder? Nou, zij zijn al van plan om, dat, uh, om verder te gaan. Um, er is gewoon er zijn een, uh, een, een lokale groep die dat uh, daar lokaal uh, trekt. Met, met mensen uit Apeldoorn. Uh, en die, um, die gaan dat zelf organiseren. Uh, wij staan daar verder uh, dan buiten. En wij gaan met de bus weer uh, door ergens anders naartoe om daar te helpen. Ja, ja. Ja, dus het is de bedoeling dat jullie als extra act zeg maar, op zo'n dag uh, aanwezig zijn. Maar de mensen in de, in de steden, lokale groepen, die moeten zelf zo'n repair café opstarten. Ja. Wat, wanneer ga je nou nog iets repareren en wanneer gooi je het weg? Ja, je moet een afweging maken. Je kan, uh, als je ergens uren aan, aan uh, zit te prutsen... Dan, dan kun je soms besluiten dat het de moeite niet meer waard is. Of je kan proberen om er iets anders van te maken. Je kan met kleding bijvoorbeeld. Als iets niet meer in, in zijn huidige vorm gerepareerd kan worden... dan kun je er misschien nog iets anders mee doen. Of je kan er uh, een... Uh, <laughs> Een poetslamp, ja, dat kan natuurlijk sowieso. Maar, uh... Het is wel hergebruik, maar het neemt wat af in, in waarde dan? Hè? Ja, maar er zit natuurlijk een, er zit natuurlijk een grens aan, aan dingen die je wel of niet of die dingen die je kunt uh, repareren. En waar die grens ligt, ja, dat blijkt ter plekke. Dus dat kun je niet uh, van tevoren zeggen. Ja. Nou, zei je in het begin van uh, mensen hebben spullen die het niet meer doen of die kapot zijn. Ja, waar moet je met die dingen heen? Maar er zijn toch bijvoorbeeld, uh, je, je kan met je fiets naar de fietsenmaker. Ja, dat kan, maar er zijn ook hele kleine klusjes aan de fiets waarbij je niet naar de fietsenmaker gaat. Een bandje plakken? Ja, een bandje plakken. Dat zijn van die simpele dingen. Mensen kunnen dat niet meer. Of kinderen, veel kinderen leren dat niet meer. En uh, het is heel simpel. Als je naar een fietsenmaker gaat, dan wordt in 9 van de 10 gevallen de band vervangen, de binnenband. Terwijl die uh, uh, er gewoon een gaatje in zit en je dat heel goed kan plakken. En dan kon je hem halen middags, en dan zeggen ze, ja meneer, die band die was helemaal verteerd. Uh, ja. En de fietsenmaker die, die heeft er ook weer zijn eigen redenen voor. Want die, het kost meer tijd om te repareren dan om een nieuwe band in te zetten. De fietsenmaker staat op die manier ook uh, weer onder druk. Ja. Dus, uh, maar je, kan, je kunt heel veel dingen zelf. Kleine dingen aan de fiets en uh, van alles en nog wat. Oké, okay. goed. Ik wens jullie heel veel succes. Jullie gaan vandaag naar Apeldoorn, Repair Café. Nog één. Waar staan jullie? Um, uh, je kunt het precieze adres vinden. Nou, ik, ja, ik zie het hier. Ik pak opeens brieven. Buurtcentrum.orden zie ik op mijn briefje staan. Heel veel, heel veel succes. Wij gaan naar het nieuws. Dankjewel. Dag. Met Dik Hark. Hoi, Wim. Ik zit opeens met een boze Einstein-condensatie. En nu dus ook nog met een macroscopische fasecoherentie. Help je me even, dan krijg jij mijn dubbele voetbalplaatjes. Doei.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 En bij de inspectie van een Zeeuwse garnalenkotter... die dinsdagavond omsloeg voor de Franse kust bij Duinkerken... zijn geen lichamen gevonden. Na het omslaan van de kotter werden de drie Zeeuwse vissers vermist. Autoriteiten gaan ervan uit dat er drie zijn verdronken. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en de verschillen in temperatuur in Nederland... zijn op dit moment groot. In het westen ligt de temperatuur rond een graad of drie. In Twente vriest het vijf graden. Het aantal wolken wordt gedurende de ochtend minder, zodat de zon overal goed kan schijnen en de lucht kan opwarmen. Vanmiddag blijft het zeer zonnig en het wordt ongeveer 6 graden. Wel staat er een frisse wind uit het noordoosten. Vanavond is het helder en de temperatuur daalt snel. De minima komende nacht ligt het tussen 0 graden in Zeeland en min 5 in het oosten en noordoosten. Ook morgen wordt een zonnige en droge dag. Met 7 of 8 graden wordt het iets warmer dan vandaag.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 Doe de check op localwarming.nl. Nou, de mensen van de Repairbus staan weer klaar om de bus in te stappen. Die staan straks bij buurtcentrum.orden aan de Germanen Laan 370 in Apeldoorn. Vanaf 11 uur tot 3 uur kunt u heen met al uw spulletjes. Uh, nou, het is naar half negen geweest. Rond half negen horen wij wekelijks onze columnist. En één daarvan keert iedere maand terug. En dat is. Maaike de Bos, Stina Jansen, Kees Moeliker. Kees Moeliker, conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, bioloog. eendenman, is een scherp waarnemer die dagelijks van bril lijkt te wisselen. Iedere maand houden wij onze mailbox vol verwachting in de gaten. Wat komt er dit keer uit de koker van Kees? Dat was Lachelaatst, een PVV-kandidaat voor de Gelderse Provinciale Staten... die met droge ogen zei dat Schotse hooglanders beter in Schotland kunnen blijven... en koningspaarden terug moeten naar hun thuisland Polen. Ze zouden dissoneren met het landschap. De politicus sloeg de plank volkomen mis. Het buitenlandse vee wordt bij gebrek aan onze eigen oergrasers... gereguleerd ingezet om natuurgebieden een beetje open te houden. Als er veel komen... Sterven ze vanzelf van de honger of krijgen ze om onnodig en ondraaglijk lijden te voorkomen de kogel? De exotendiscussie gaat niet over de grote grazers. Een exoot is een soort dier, plant of micro-organisme die niet op eigen kracht Nederland bereikt, waardoor de mens wordt binnengebracht en een vrij leven leidt. Dat kan doelbewust bijvoorbeeld het uitzetten van Japanse eekhoorns, of onbewust tijgermuggen die met lucky bamboeplantjes meeliften uit China. De honderdduizenden Russische ganzen en Noorse vinken... die hier de winter doorbrengen, zijn dus geen exoten. Halsbandpakieten en nijlganzen wel. Exoten hebben vaak per definitie het predicaat schadelijk. De officiële lijst van de Nederlandse exoten telt ruim 900 soorten. Dat is niet meer dan 2,6 van de totale Nederlandse biodiversiteit. Erkende exoten zijn de piepschuimkever, de brakwaterpok, de charlottenluis, de paalworm, de Duitse kakkerlak en het zwartgatje. Die laatste moest ik opzoeken. Het is een spin. Al dat uitheemse onheil zal u vermoedelijk aan de reet roesten. Mij ook. Er zitten natuurlijk ellendige beestjes tussen die ons ziek kunnen maken of inheemse dieren waar we aan gehecht zijn verdrijven maar van veel exoten is niet bekend of ze werkelijk schadelijk zijn. Exoten in onze flora en fauna zijn onontkoombaar. Vliegtuigen, mammuttankers, containers, campers en caravans... doorbreken natuurlijke barrières... die soorten altijd in hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hielden. Het is ook een kwestie van wennen. Wie weet er nog dat stadstuif, fazant en knobbelswaan... hier eigenlijk niet thuishoren? En wat dacht u van het konijn... Ook een raszuivere exoot. Zonder exoten hadden we hier niet eens een behoorlijke rattenpopulatie. Ik zou ze niet meer willen missen. Die speelde op zijn klavesymbool van de Franse componist Joseph-Nicolas Pancras-Orié... de suite de la bagatelle. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Er komt nu van alles tot bloei in de natuur. Hier buiten valt het eigenlijk nog tegen... maar de rododendrons hier naast het kapital zijn vol in knop... en op, het op, het, uh, op de venolijn wordt er verschrikkelijk veel genoemd. Dit is een greep van wat er werd gemeld op ons antwoordapparaat 035 6711 338. Hallo, Aldi van Bolhuis uit Ekenhaar. Ik was naar de kapper en toen ik terugreed naar Ekenhaar zag ik in een boom achter ons uilen. Ik had er nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Doeg! Frens in Middelburg. Vannacht hebben wij voor het eerst de bruine kikkers horen knorren in onze vijver. Dat is heel bijzonder vroeg. Het was 6,3 graden. Dat moment. Dit is Ria Harking van uh, Uitzellem. Gisteren uh, zagen wij de eerste padden oversteken. Maar helaas waren er twee overreden, maar acht zagen we heel mooi springen. Tot ziens. Met zwaantje Rauken, in Oudorp. Op zondag vonden wij in het bosje achter ons huis... het eerste maartse viooltje, dus viola odorata. En Ik vond het verschrikkelijk vroeg, want volgens onze waarnemer komt het pas half maart. Met Marjolein Boekhoven, de dieren. Zaterdag zagen wij op onze wandeling om half vijf. S'middags bij de Singel achter de Meidoornlaan de eerste bloeiende gele kornoeien. Ook op de Beverolaan staat hij al helemaal in gele knoppen. Prachtig om te zien. Ik spreek met mevrouw Hubert. Op zondag zag ik in de Aalkeet. Kate... Binnenpolder bij Vlaardingen is dat. Het eerste speenkruid. Voor mij altijd een teken van de lente. Met uw uit Houwerwijk, ergens in Friesland. Vanmorgen, tijdens mijn dagelijkse fietstochtje in de omgeving, zag ik bij de Dassenburg dat ze vannacht allerlei nestmateriaal naar binnen hadden gesleept. Ze hadden daarbij wel wat strootjes gemorst. Kennelijk zijn ze de kraamkamers aan het opfrissen. Waar de burg is, zeg ik lekker niet, want één bezoeker is al meer dan genoeg. Ja. U spreekt met Mommers in Riel, gemeente Goorle. Vrijdag kwam er een meikever bij mij binnenvliegen. Ik vind dat wel erg vroeg, is het niet zo? Een kwam daar binnen vliegen. Ja, dat is misschien wel heel vroeg. Um, het wordt gevraagd. Ik zou het eigenlijk niet weten. Kijk even nog op buiten tegenover. Weet jij dat, erop? Nee, dit, Nou, goed. We zoeken naar een antwoord. Uh, dit was de Venolijn. Blijft u vooral bellen. 035-6711-338. Um, afgelopen dinsdag gingen de webcams van vogelbescherming online. Beleefde lente. Het is weer tijd voor Big Broeder. Ja, en in die Big Brother Het had weinig gescheeld of de OE was dit jaar niet te zien geweest op de webcams van Beleefde Lente. Het vrouwtje zat 40 meter verderop in de broedhouding. En net toen de uil al niet meer werd verwacht, verscheen ze voor de camera. Aan de telefoon Geo Wassing van de OE Werkgroep Nederland. Geo, goedemorgen. Goedemorgen. En toen het vrouwtje plotseling toch voor die camera uh, uh, verscheen, wat gebeurde er toen? U sprong een gat in de lucht? Nou, zo. Ja, het was, het was echt heel spannend, want uh, een paar dagen voordat de camera's open gingen... ...zat ze echt, uh, zoals je net al zei, 40 meter verderop. En ook in broedhouding. En niet eventjes, maar dat had al een paar dagen geduurd. Dus het was achter de schermen eigenlijk uh, paniek al om. Wat had u dan kunnen doen? Nou, heel weinig. We hebben natuurlijk wel van alles uh, bedacht en doorgesproken met vogelbescherming. Je denkt dan gauw aan een andere camera... Um, maar die camera kan daar niet zo dichtbij, dus dan heb je het over hele, hele zware apparatuur, hele dure apparatuur. Had je niet gewoon uh, de, de camera een tikje kunnen draaien? Of is dat nee, simpel? nee, want dat is een, uh, een heel andere plek, daar zit bossage voor. En nee, er was, was geen enkele optie. Nee, dat was heel moeilijk. Misschien had het dan gewoon helemaal uh, geen oer te zien zijn geweest. Maar goed, ze zit nu op haar op plek. Wat is, het, uh, wat is het laatste nieuws? Al het, het laatste nieuws uh, de, zou je eigenlijk moeten kijken wat, wat de mensen vannacht hebben gedaan. Hè? Want het is eigenlijk van de, van de gekken. Er is een heel team dat dus afspraken maakt. En die Oeh 24 uur per dag volgt. En vannacht hebben er weer mensen zich uh, of elkaar afgewisseld. En die hebben van allerlei prooien weer gezien. En gedrag van de Oeh. Maar ja, het mooiste wat ik nu heb gezien is eigenlijk. Het doorslikken van de rat. Als je op beleefde lente kijkt en je klikt op het filmpje rechts: man brengt rat. Dan zie je hoe het vrouwtje een rat helemaal in zijn geheel doorslikt. Ja, ik heb het ook, ik heb het ook zitten bekijken. Ja, je voelt het bijna. Hè? Je moet al bijna een beetje zelf een beetje kokken. Want die hele rat die gaat naar binnen. Het is... ja, het, ja, het is toegegeven, het gaat niet gemakkelijk. <lacht> nee, nee. Je ziet dat ze die rat eerst halverwege in de keel heeft en dan wurst ze hem er toch weer uit. En ze kneedt als het ware die rat wat, zodat hij wat gemakkelijker naar binnen glijdt. Ja. Maar uiteindelijk uh, heel verdwijnt het hele dier oh. in, in de keel van Ho de oeh. -hoe. Hoeveel eieren zijn er nu en hoeveel worden er verwacht? Niemand, niemand weet het nog, maar uh, ik denk dat uh, vandaag, als er nog eentje bijgelegd wordt... dan denk ik dat het uh, op drie eieren zal uitkomen. Dat is hier meestal zo. En de natuur die heel goed, uh, die kan ook heel goed voorspellen van ja, wat, wat kan ik hier? Kan ik hier twee eieren leggen? Kan ik er drie leggen? Of is de voedselsituatie misschien zo goed dat we wel vier eieren kunnen leggen? Nou, ik ga er weer vanuit dat er drie eieren zullen komen. Ja. D dit is het, uh, het vrouwtje, hetzelfde vrouwtje als vorig jaar, meen ik? Dat denk ik wel, want ik, uh, ik kan aan de veren zien uh, hoe oud een oehoe ongeveer is. En dan is deze oehoe, dit vrouwtje, is minimaal vijf jaar oud. En dan ligt het in de verwachting dat het hetzelfde dier is, want... Als een vrouwtje bijvoorbeeld zou sterven en er komt een nieuwe... dan zijn het meestal eerstejaarsdieren die dus nog op zoek zijn naar een plek. En die kun je aan de veren ook gemakkelijk weer herkennen. Ja. Hoe, hoe is het de jongen van vorig jaar vergaan? Nou ja, het is natuurlijk uniek in de wereld dat wij eerst met z'n allen... bij Beleefde Lente eerst een oehoe uh, jong hebben zien opgroeien. Uh, drie drie Maar één van die oerjongen hebben we dus voorzien van een GPS-zender. En die hebben wij dus helemaal kunnen volgen. En onlangs heb ik hem teruggevonden, de zender doet het nu niet meer... de batterij is leeg, maar ik heb hem teruggevonden in Duitsland. En het leuke is, hij zat daar bij een gebied wat wij al op ons lijstje hadden staan... van dat daar komen ooit een keer oehoes. En daar zat hij, maar niet alleen, hij had een partner gevonden. Ja. En daar doe je het voor, hè? En daar doen ja, we het we voor. Eerst willen we weten, uh, hoe gaat dat met die oehoes? Hoe gaan ze door het landschap? Welke landschapstypes zijn belangrijk... En pas als je alles weet van een dier, dan kun je ook praten over bescherming. Of niet bescherming. Het kan ook zijn dat je soms erachter komt van. Het gaat eigenlijk wel goed met het dier, dus dan hoef je ook niet veel geld tegenaan te gooien om ze te beschermen. Bij de Oehoe weten we hier eigenlijk nog heel weinig. Het is, Geo, ik ga je afronden. Het is goed om te horen dat het goed met ze gaat. We gaan ze volgen op beleefdelente.nl. Enorm bedankt, Geo Wassing van Oehoe Werkgroep Nederland. En veel succes en plezier. Bedankt, tot ziens. Le Morceau de Concours voor fluitenorkest van de Franse componist, componist Gabriel Fauré. Tom de Groot uit het Friese Grauw is boos. Heel boos. Hij is een van de boeren die al twintig jaar lang weigert... om zijn koeien van die gele oormerken in te doen. En veel van de oormerkweigeraars kregen tot, toe, uh, kregen tot nu toe... een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. Omdat ze bijvoorbeeld later in het seizoen maaien... om de weidevogels te beschermen. Maar sinds vorig jaar worden ze 20 gekort op die vergoeding. En dat is gewoon pesterij, zegt de Groot. En er is meer. In november was de Groot bij de Europese Unie in Brussel. En en daar kregen de boeren de toezegging dat ze in plaats van één oormerk met een tatoeage konden werken. Zoals in Denemarken. Maar volgens staatssecretaris Henk Bleker hebben de Groot en zijn medestrijders dat helemaal verkeerd begrepen. Verslaggever Willem de Haan is op de boerderij van Tom de Groot in Grauw. Je hebt het vee hier al buiten lopen, hè? Ja, de buiten, ja. dat is uh, uitloop, noemen ze dat. Van, uh, vanuit de biologische landbouw willen ze toch graag... Uh... Het beste dat de uh, dieren wat, wat meer, meer uh, beweging hebben en uh, nou ja, dat ze kunnen kiezen. Dat ze bijvoorbeeld even een stukje land in willen of dat ze binnen willen liggen of eten Ze hebben de keus. Ja. Dus uh, vrijheid, blijheid. Ja. <laughs> ja. Oorflappen, ja. Het blijft toch een mooi gezicht het, het, het moet je even opvallen dat deze dames ze niet in hebben vanzelf. Ja, en hoort het nog, hè? Ja, en de hoort ze nog. Ze zijn heel natuurlijk, zoals het hoort eigenlijk, hè? Eerst maar eens over die subsidie voor natuurlijk landschapbeheer. Dat hadden jullie en ja, dat is je afgenomen. Heb, dat hebben we al jaren, ja. En, uh, nou ja, naar alle tevredenheid ook, want uh, het werkt ook bij ons ook. En bij mijn collega's ook. Uh, we hebben een we goede resultaat met de weidevogels... En, uh, we doen het uh, precies volgens de regels. Ja, wat doe je precies eigenlijk? Wat doe je om die subsidie nou, te krijgen? Nou, we hebben een verlaten maaidat. En dat wil zeggen dat wij uh, nou ja, na 15 juni gaan maaien. Dus dat, wanneer de uh, uh, vogels uh, de eieren uitgebroed hebben. En dat de kuikens al een beetje uh, vliegvlug worden, zal ik maar zeggen. Dat ze minder risico lopen om in de maaie te komen. Ja. Dus uh, ja, daar houden we gewoon rekening mee. En uh, we hebben ver, verhoogd slooppijl En uh, daarnaast uh, hebben we in het voorjaar, doen we ook vaak nog... Uh, dat we uh, het waterpeil een beetje hoog doen in de greppels. Dat uh, de jonge kijkers wat meer uh, voedsel tot ze kunnen nemen. Dat, dat de grond wat vochtig is. Ja, dat betekent uh, dat je minder opbrengst hebt van het ja, land. Maar daar stond, stond die subsidie tegenover. Het is eigenlijk een vergoeding, zo moet je het uh, bekijken. Het is niet echt een... Uh, uh, ...iets waar je aan verdient eigenlijk. Het is gewoon uh, iets dat je laat waar je een vergoeding voor krijgt. Want het product wat je later van het land haalt, dat is minder uh, van kwaliteit. Ja, er zit, zit het... minder voedingswaarde in. Ja, en daar zit het ministerie nou in te snijden, in die vergoeding. Ja, dat is, dat is eigenlijk niet te geloven. Dat ze daar uh, 20 nu op gekort hebben. Dat vind ik eigenlijk een beetje schandalig, want ik vind het helemaal buiten de oormerken staan. Ja, en dat de, de reden is, dat, is, omdat je. jullie die oormerken niet doen, krijg je een korting op die ja, vergoeding. Ja, precies. En dat noemen ze cross-compliance. Dat is een Europese maatregel, noemen ze dat. Dan voldoet je bedrijf niet aan de goede landbouwpraktijken. Ja, zo wordt een, het ook in de brief ge, ge, ge, ge, geschreven. Ik, ja, wat scheelt jou dat, die 20 procent? Hoeveel is dat? Dat is voor mij uh, ietsje meer dan 2000 euro. Per jaar? Jaarlijks, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ach, hoeveel boeren treft dit nou? Met hoeveel Was, zijn jullie nog eigenlijk? Uh, waarschijnlijk zijn er nog een dertig. En een groot gedeelte van, ik denk 75 doet wel aan agrarisch natuurbeheer. Want het zijn haast allemaal biologische boeren nog, die, die nog uh, gewetensbezwaren zijn tegen de oormerking. Ja. En dit 20 is... jaar haast. Ja, ongelooflijk. Ja, daar <laughs> ja. ja. ja. hebben we ja. heel wat meegemaakt. Ja. Dit is, dit is pesterij, hè? Zoals dit is, je... Dit is, ja, je reist de pesterij om je bedrijf compleet kapot te maken. Daar hebt, komt het op neer. Je hebt al meer meegemaakt, hè? Want ook ja. met die oormerkenkwestie was er nou weer een raar verhaal. In Brussel, waar jullie geweest zijn, was het verhaal van... er is een experiment in Denemarken. Daar kan het op een andere manier. Met een bolus, ja. dat is iets wat je inslikt, hè? Je ja, slikt dat, is dat in, gaat soort, in de maag zitten. Een soort krijtje, zo moet je het voorstellen. Ja. Heel klein. En, uh... en dat kun je dan aflezen met een scanner? Dat kun je afleiden met een scanner. Nou zegt de minister maar... weer dat is helemaal niet zo. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dan krijg je in Brussel het verhaal van: ja, in Denemarken is die proef, daar kunnen jullie mogelijk aan meedoen. En dan maak je, uh, uh, wat oorspronkelijk hoort daar nog één oormerk bij, bij die bolus. Maar zei die ene ambtenaar, van kabinetlid van, van de commissaris Ciolis die zegt dus: uh, nou. Ja, jullie gebruiken geen oormerken. Nou, dan kan het misschien ook wel met een tatoeage in het oor ja. daarnaast. Nou, wij zijn prima. Wij willen er graag aan meewerken. Ja, en vervolgens bel je het uh, ministerie van Landbouw op. En uh, nu Eli in Den Haag. En dan leg je het voor. En dan, ja, dan, dan begint het meteen wat moeilijk te worden. Van, ja, nou ja, ja, ja, we hebben geïnformeerd. En er is helemaal geen proef in Denemarken. Ja, en zo... Zo gaat dat maar een beetje door, die discussie. En wij komen op dit moment nog geen stap verder. Ja, ik las het ergens in de, te, ja. Ja, in de papieren van uh, toen jullie in Brussel waren... heb je dat verkeerd begrepen. Hè? Ja. Je, je was het Engels niet machtig. Ja, nee, precies, precies. Nou, de gro grootste onzin uh, die, die verkondigd wordt uh, hierin. Want wij waren er alle vier bij. Het was voor ons allemaal duidelijk. Dat is gezegd, dat dat kon. Ja, en dus. nou wordt dat weer ontkend en ach man, ja. Dan moet je al naar Denemarken om met eigen ogen te zien. Ja. Nou, het is, uh, ja, het, is, het is. Ja, het is onvoorstelbaar hoor. Het is onvoorstelbaar dat dit allemaal mogelijk is. Maar, uh, ja. En, en toch blijf je wachten, wachten, hè. Dat verwachten. is wel, Dat is wel knap, vind ik. Ja, dat moet je wel, anders uh, ga je eronder door, hè. Ja. ja. En je weigert om te zeggen, nou, ik geef het op. Ik doe die gele oorflappende marine. Wel, nee, joh. Nee, ik loop nu tegen een 60, 05 nou, jaar ben ik. Uh, Oh, kijk, hou even mogelijk. Nou, zo lang hou ik het nog wel uit, hoor. Ja. En ook nog wel langer dan het moet. Ja. Wat kan de luisteraar doen voor jullie? We hebben een website, ja. Oormerking. Daar moeten ze vooral even naar kijken. En de petitie ondertekenen. Dat is belangrijk. Dat ze dat vooral uh, met elkaar doen. En uh, mogelijk... Uh, um, even naar uh, Den Haag bellen of zo. <laughs> dat zou ik <het> <laughs> Moet staatssecretaris Bleker hier eens even komen? Ja, het zou niet verkeerd zijn als hij, als hij bij ons, een van de boeren, even, even langs kwam, Want hij, uh, hij is wel een beetje kort door de bocht. Dit had, kort samengevat, in de afgelopen 20 jaar al lang opgelost kunnen worden natuurlijk. Wij zijn gewoon uh, met elkaar, uh, uh, zal ik maar zeggen, als biologische boeren, uh, nou ja, de duurzame bedrijven die de toekomst hebben in het land. En dan wordt je aan alle kanten gedwaarsbomen en dat, uh, dat is onder dit kabinet nog veel erger geworden. Dit is nog jong spul, hè, wat je hier hebt? Ja, die kunnen wel een tijdje mee. Die, Nou uh... oh ja, die zijn nog in de groei, zal ik maar zeggen. Over een paar jaar kunnen die melk geven. Nou, wat vogels, uh... wat ganzen en wat. He? Ja, we horen ze. Ja. Kiewieten en de grotto's, die komen weer over een paar weken. Dan, dan uh... gaan we gelukkig het voorjaar weer tegemoet. En, eh... Uh... Nou, vergeten we alle zorgen weer even. Goh, zie je die ganzen tom daar op het land. De hele massa. Oh. je dat. Oh ja. Oh ja, joh, duizenden, duizenden ja. ja, joh. Ja. Nou, die mogen bij mij gerust zitten hoor. Ik schiet ze niet af. Ja. <laughs> zijn boeren schieten daar, maar dat doen wij niet. <laughs> Tjoh, wat zijn het voor ganzen, weet je zo? Van brandganzen. De kleur te zien. afstand.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 Ik wel mijn moeder en die drie mannen. Luister vanavond naar de documentaire Familiegeheimen. In de puberteit heeft het, een, denk ik, dat dat medeoorzaak is geweest... dat ik me heel erg lang een vreemdeling in dat gezin heb gevoeld. Familiegeheimen. Vanavond, 9 uur, in Holland-Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.